Het thema voor vanmorgen, de geest van Christus in ons, in u en in mij. De geest van Christus, over dat woordje geest zijn heel wat gedachten, rare gedachten over geesten, maar daar heb je niks mee te doen. Wij hebben ook een geest, wist u dat? Geest, ziel, lichaam, wij hebben ook een geest. En als je de mensen vraagt, leg het nou eens uit, Die zit het met elkaar met die geest? Of hoe zit het met die ziel? Dan gaan we gaan vandaag geen preek houden over geest en ziel en over lichaam. Maar te beseffen wat geest is in uw leven en in mijn leven, is heel belangrijk om ook inzicht te krijgen in de geest van God. Stel je nou eens voor dat u aan mij wilt vertellen wat er in uw diepste gedachten zit. Dat doe je niet door met je ogen te knipperen of met je oren te flapperen. Of met je handen te bewegen. Hoewel je met gebarentaal een hoop kan vertellen. Maar wat u in uw gedachten heeft zitten. Dat kan je tegen mij onder woorden brengen. Zodat ik weet wat u denkt. Tenminste, als je eerlijk bent. Want je kan natuurlijk ook bij jezelf besluiten. Om mij maar een verhaaltje te verkopen. Dat goed klinkt. Maar achter in je gedachten denkt. Ik mag die knul helemaal niet. Dus bij die mens is het nog een beetje onbetrouwbaar. Over wat hij zegt. Meent hij wel wat hij zegt? Maar als we dat onze hemelse vader voorstellen, wat hij in zijn geest heeft, in de geest van God, dat brengt hij door het woord ter kennis aan u en aan mij. Dus we maken door het horen van de woorden van Abba Yahweh kennis met wat er in zijn geest is, wat er in de geest van God is. Daarom is het zo heerlijk dat wij ook geest hebben, want alleen op geestelijk niveau kunnen we communiceren. Maar wij zijn wel verantwoordelijk dat wij in onze geest verstaan uit de geest van God... om dat te praktiseren in ons fysieke leven. Dat kun je dus zien aan mijn buitenkant. Als ik bepaalde dingen doe, zeg je, hé, hey, dat is wonderlijk, hij viert de Sabbat. Oh, dan heeft hij de Torah gehoord dat het op de zevende dag Sabbat is. Dus alles wat in de geest van God is, heeft hij door zijn woord geopenbaard. Door zijn profeten. De hele Bijbel Door. Dus als we beginnen na te denken over de geest van Christus in ons... dan denk je, hé, hey, wacht even, is dat dan weer een ander als de geest van God? Of we praten over de geest van Thea. Hé, hey, is dat weer een andere geest als de geest van Christus? We gaan een paar teksten met elkaar lezen. De geest van Christus is in ons, en we beginnen in Romeinen 8, vers 8. Daar zegt Paulus, zij, broeder en zuster, die in het vlees zijn... Kunnen God niet behagen? Bent u het daarmee eens? Dus we zijn het gewoon met Paulus eens. Amen. Dat is fijn, want Paulus is echt een leraar. Een Torah getrouwe leraar. Die zal je nooit knollen voor citroenen verkopen. We hebben ons leven lang andere dingen geleerd. Maar wat Paulus zegt, moet nemen wat hij zegt. Zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Steek je vingers op, wie van ons is in het vlees? Nou, oh, dat scheelt. Nou, dan hoeven we eigenlijk niet te spreken ook vandaag. Ja, klinkt echt goed. Inderdaad, u zult het lezen. Gij, broeders en zusters daarentegen, zijt niet in het vlees, maar in de geest. Gij daarentegen, broeder en zuster, zijt niet in het vlees, maar in geest. In de geest. We gaan er dus vanuit dat wij allemaal de woorden, de levende woorden van God hebben gehoord. We hebben ze in onze oor gekregen. Het was Shma Israël, horen en doen. Dus we zien aan elkaars gedrag. Daarom zijn we ook op Shabbat bij elkaar. We zijn met de feesten bij elkaar. Dat we een volk van God zijn geworden. Die uit de geest van God geïnformeerd zijn. En met onze geest daarop gereageerd hebben. Zo zullen we ook niet alleen horen, maar doen. Daarom zitten we hier vandaag. Gij daarentegen, broeder en zusters zijt niet in het vlees, maar in de geest. Is die uitgepraat, Paulus, denkt u? Echt niet waar. Althans, indien de geest gods in u woont. Dus het blijkt toch wel nodig te zijn dat Paulus na het constateren van die twee versen... uiteindelijk gaat zeggen, althans. En dan een voorwaarde, indien de geest gods in u woont... Indien iemand echter de geest van Christus niet heeft, die behoort hem niet toe. Zo radicaal is Paulus. Durven we daar aan op te zeggen? Ja. Allemaal? Vinger opsteken? Zeggen ze ja? Het is echt belangrijk hoor. Want wij kunnen wel lief zijn voor iedereen. Ja, lief, lief, lief. Nee. Dit is liefde om te vertellen hoe het is, en zelf te doen. Indien iemand echter de geest van Christus niet heeft, die behoort hem niet toe. Praat hij hier weer over de geest van Christus. Is nou de geest van Christus dezelfde als de geest van God? Is dan de geest van Thea een ander als de geest van God? We hebben allemaal een eigen geest. Waarin we moeten ontvangen wat geestelijk is en moeten omzetten. Dus de geest van God is weer wat anders dan de geest van Christus. Want ook Christus moest de woorden van zijn vader horen en het omzetten in doen. Hij is daar ons volkomen in voorgegaan. Dus dan gaan we nog een keer lezen. Althans, indien de geest gods in u woont. Indien iemand echter de geest van Christus niet heeft. Wat is er eigenlijk die geest van Christus? Het volkomen verlangen dat is in de geest van Christus om te doen wat zijn vader zegt. Daar is hij 100% recht rechtuit geweest. En die geest van Christus, datzelfde soort geest, moet ook uw geest zijn. Je moet bereid zijn het woord van God te horen en in de geest van Christus in diezelfde handelwijze te gaan. Als ik groot ben geworden en ik heb een hardhandige vader gehad, die slaat en die schopt dan zeg je zo, die man die heeft ook een bepaalde geest opvoeding gegeven. Maar als ik nou als een zoon datzelfde doet met mijn kinderen... en mijn ooms en tantes die kijken naar me, wat zullen ze dan zeggen? Zo, die handelt ook in de geest van zijn vader. Schoppen en slaan. Dus het gaat om de handelswijze die iemand praktiseert. Dat moeten we onthouden. Dus als je nou zegt, indien iemand de geest van Christus niet heeft... die behoort hem helemaal niet toe... Want wie volgen wij nou na? We zijn navolgers van Yeshua. Hij heeft ons gekocht en de prijs betaald. En we zijn daar God zo dankbaar voor dat Yeshua die prijs heeft betaald en dat God die prijs heeft aanvaard. En uiteindelijk ons rechtvaardig verklaard. Niemand voor ons is van zichzelf rechtvaardig. Maar het is de prijs die betaald heeft, waardoor God kon zeggen... ik verklaar jullie rechtvaardig door je geloof in je Messias, Yeshua. Doe als hij. Maken we fouten, dan komt dat offer er weer aan. Zegt vader, ik heb fout gedaan, wilt u me vergeven in de naam van Yeshua. Reflecterend op het offer wat hij gebracht heeft. Dat is het begin. Paulus kan bijna niet anders, want dat woordje weten dat is Paulus op het lijf geschreven... Want al de dingen die het evangelie en Torah ons brengen, dat moet je weten. Want pas als je weet, kun je naar dat wat je weet handelen. Je moet weten dat je weet dat je het weet. Paulus zegt, want wij, broeders en zusters, wij weten dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. Wij plaatst ons ook bij die schepping. Wij zijn toch ook deel van die schepping. Dus ook al zijn we nog zo vreugdevol en blij... dat we zonen en dochters van God zijn geworden... nochtans de ganse schepping in al haar delen zucht in barensnood. Zeg niet dat er ons geen mensen zijn die niet in barensnood verkeren. En in zorg en in verdriet en in strijd. Daarvoor moeten we acht geven op elkaar, om elkaar te helpen. Niet alleen zij, de schepping... wij weten... Niet alleen zij, de schepping, ook wij zelf. En nog een keer achter de komma. Wij, die de geest als eerste gaven ontvangen hebben. Wij zuchten bij onszelf. In de verwachting van het zoonschap, dat is de verlossing van ons lichaam. Wij zeggen wel, we zijn zonen en dochters van God. Maar het zal pas openbaar worden dadelijk. In de verwachting van het schoonschap, dat is de verlossing van ons lichaam. Wanneer zijn we verlos van ons lichaam? Als we begraven worden en we gaan terug tot stof... dan weten we dat God heeft gezegd... ik zal je bij de wederkomst van Yeshua uit het graf halen. Dus de gelovigen sterven. Maar het zoonschap komt pas ter plekke... als je opgewekt wordt en je Heer zal ontmoeten. En dat hij dan als koning kan optreden eh, over de wereld heerschappij zal hebben. Dat we duizend jaar met ze mogen heersen al die periode zal een vreugde zijn. Maar het echte zoonschap komt pas als we in ons nieuwe lichaam zullen opstaan. We bezitten nu het zoonschap in geloof. Dus als we nu zeggen we zijn zonen en dochters van de Allerhoogste God... dan zeggen we dat in geloof. Maar dat komt omdat onze geest beïnvloed is door de geest van God... We zeggen het omdat we geloven dat wat God gezegd heeft waar is. Zijn we zonen en dochters van God? Wij zijn zonen en dochters van God. Hoe weet je dat nou? Dat heeft God de Vader ons verteld. Zelfs het offer wat nodig was om ons uit onze zonde tot nieuw leven te kunnen brengen, heeft Hij betaald. Wij spreken alleen maar uit geloof. Wij zijn bezitters van het eeuwige leven door het geloof in Yeshua, de Messias. Dus de verwachting van het zoonschap, dat is de verlossing van ons lichaam. Romeinen 8 vers 26, dan zegt hij, evenzo komt de geest onze zwakheid te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren. Maar de geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Eén ding is vervelend in onze vertalingen. In de grondtaal, zowel in het Hebreeuws als in het Grieks, staan geen hoofdletters en geen kleine letters. Dus je kunt met hoofdletters te zetten bepalen uit welke geest het is. Dan kun je kunt zeggen: Oh, hoofdletter is dat, kleine letter is dat. Helaas, overal zie je hoofdletters en kleine letters, maar blijf erbij nadenken over wiens geest het hebben. Evenzo komt de geest onze zwakheid te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de geest zelf pleit voor ons. Met onuitsprekelijke verzuchtingen. Wie bidt er wel eens zo? Of weet u altijd precies wat je zeggen wil? De punt en de komma in je gebed. En wat een gebed. Sommige mensen kunnen heel fijn bidden. Of zeggen ook wat ik. Oh mijn god. He, zucht u wel eens zo? Oh. Hoewel je niet onder woorden kan brengen. wat voor pijn en ellende dat je in je ziel hebt zitten. dan zeg je. Het is niet zoals bij bepaalde kringen geleerd wordt. dat onuitsprekelijke verzuchtingen het tongentaal is bij iemand in allerlei verschillende klankens naar te roepen. is zuchten van een ziel. Onuitsprekelijke verzuchtingen. Bij de geest komt onze zwakheid te hulp. Hij weet exact wat er is. U zult dadelijk zien waarom. Er staat bijvoorbeeld in 1 Kronieken 28, vers 9. Gij, mijn zoon Salomo, ken de God van uw vader... En dien hem, die God van je vader, met een volkomen toegewijd hart. En een bereidwillig gemoed, hè, wat in je ziel zit. Want Yahweh doorzoekt alle harten en doorgrond al wat de gedachten beramen. Dat is wat uit je geest komt. Want in onze geest hebben we gedachten. We kunnen over allerlei dingen dan nadenken. We kunnen in de geest spreken met onze vader. We kunnen enorm gezegend worden in onze geest door de geest van God... En moet je het onder woorden brengen. hardop? dan lukt het weer niet. Gij, mijn zoon Salomo, kende God van je vader. Dien hem met een toegewaaid hart. Bereidwillig gemoed. Want Yahweh doorzoekt alle harten en doorgrond wat de gedachten beramen. Prijs de Heer. Er komt de voorwaarde. Indien gij hem zoekt, zal hij zich door u laten vinden. Amen. Maar... Doch indien gij hem verlaat, hij zal je voor eeuwig verwerpen. Zulke dingen horen we niet graag. Maar wie kan God verlaten dan hij die hem eerst gekend heeft? Wij die al zoveel dingen uit de geest van God gehoord hebben door de woorden van God. Het zou toch bijna onmogelijk zijn om hem nog te verlaten, vindt u ook niet. Want dit is een heftige uitspraak uit chronieken. Indien je hem zoekt, hij zal zich laten vinden. Prijs God. Maar als je hem dan verlaat, dan zal die je ook voor eeuwig verwerpen. Je kan niet met waarheid verstaan en dan opzij zetten. Gaat niet. Er staat er nog eentje in spreuken. Spreuken 20 vers 27. Luister goed over de geest van de mens. En vul dan maar in de geest van Piet, de geest van Marie, de geest van Wim, de geest van Kees en van Jannie. De geest van de mens is een lamp van Yahweh. Dus de geest van de mens, vader Yahweh noemt hem een lamp in ons. Doorzoekende al de schuilhoeken van het hart. Dus vader is door zijn geest in staat, met onze geest, al de schuilhoeken van ons hart te doorgronden. Vindt het niet prachtig? Er is helemaal niks meer voor hem verborgen. Schitterend is dat als je dit leest. Spreukendichter is, zo wijs. De geest van de mens is een lamp van Yahweh... doorzoekende al de schaduwhoeken van het hart. Het is ook alleen de mens die naar zijn beeld geschapen is... en die ook geest bezit. Het gaat erom, de mens is op een bijzondere wijze geschapen... en is dus dat anders als een varken of een paard of een ezel. Want die heeft dus niet deze geest... Wij zijn naar het beeld van God geschapen, daarom hebben we ook geestelijk gemeenschap met God. Door de woorden die we van hem horen en op die wijze tot bevrijding gebracht worden. 1 Korinthe hoofdstuk 2 vers 11, daar zegt Paulus. Wie toch onder de mensen weet wat in de mens is. Dan des mensen eigen geest. Hé, hey, als je het over Willem heeft. Hoe weet Willem nou wat er in Willem is? Is dat niet Willem zijn eigen geest die in hem is? Hier zo kan je het even omzetten met je naam ertussen. Dus wie weet wat er in de mens is, dan is dus mensen eigen geest die in hem is, vraagteken. Zo weet ook niemand wat in God is, dan de geest van God. Tenzij dat hij het bekend maakt door zijn woord. Dus als iemand nog nooit het woord van God gehoord heeft, is hij behoorlijk onwetend. Daarom is het een vreugde om te leren luisteren naar de woorden van God. Want het is pure bevrijding en het geeft hoop op een eeuwige toekomst. Wij nu hebben de, niet de geest der wereld ontvangen. Wat is de geest der wereld? Dat is de geest die werkt in ongelovige mensen. Die niets anders voor ogen hebben dan het vlees en hun begeerten. Wij hebben wel dezelfde begeerte, maar door de inwoning van de geest van God... zeggen we, hé, hey, deze begeerte is niet zoals God het wil. Die zetten we apart, die zetten we weg, willen we niets meer mee te doen hebben. Wij leven niet meer naar de geest van de wereld in een eindeloze begeerte... maar wij verheugen ons in het begeren wat God ons wil schenken. Een vreugde om dat te beseffen. Wij hebben nu niet de geest der wereld ontvangen, maar de geest uit God... Opdat wij zouden weten, daar komt hij weer, weten wat ons door God in genade geschonken is. Je moet dus weten wat jou door God in genade geschonken is. Waarvoor de volle prijs door Yeshua betaald is. Daarom zijn we navolgers van Yeshua. We zijn met hem verbonden. Hij is ook degene die voor ons bidt en pleit, dat weten we. Als wij bidden, nog zo onvolkomen, ook al zuchten we alleen maar... Hij vertaalt, waar wij zeggen voor het aangezicht van de vader. Dus weet, als je niet zo fijn en mooi kan bidden, dat als je zucht voor het aangezicht van de heer, tot hij het hoort en het vertaalt voor het aangezicht van vader. Je kan wel zeggen, wie van me bidden, wie van me bidden. Nou, dat is goed, we bidden voor elkaar. Maar realiseer je dat als je maar een zucht geeft tot God en de nood van je ziel komt bij vader, wordt die door Yeshua vertaald. Hij snapt wat we nodig hebben. Hij, Yeshua, die de harten doorzoekt, weet wat de bedoeling des geestes, dat hij, Yeshua, namelijk naar de wil van God voor heilige pleit. Hé, hey. hij, Yeshua, die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des geestes, dat hij, Yeshua, namelijk naar de wil van God voor heilige pleit. Zo functioneert het. Romeinen 8, vers 29. Want hen die hij van tevoren gekend heeft... Hier staat het woordje hen. Er staat niet hem. Er staat hen. is een meervoud. Want hen die hij tevoren gekend heeft... heeft hij ook tevoren ertoe bestemd... om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Opdat hij, dat is Yeshua... ...de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Dat is een beetje een lastige regel, vindt u niet? Want hen die hij van tevoren gekend heeft. Waar kent u dat woord gekend van? Wie van ons is er nou van tevoren gekend geweest? Ja, dat doet een beetje bescheiden ik nog die vingertjes hoor. Want het, het feit, ja natuurlijk... ...God heeft alle mensen al gekend vanaf de oorsprong... ...nog voordat je verwekt was door je eigen vader... Maar hij heeft een voorkeur om iemand te kennen. Er is een andere uitspraak die zegt, dat, dat, dat, dat, ja wij kennen God. Zeg, ja dat is leuk dat je God kent, dat zegt nog helemaal niks. Want als je niet doet wat hij zegt, kent hij jou dan wel. Maar dan gaat het echt over kennen. Het is niet het belangrijkste dat we hem kennen, maar het is pas belangrijk dat we door hem gekend zijn. Want het gekend worden door God heeft te maken, ook nog eens een keertje met je levenswijze. Hij gaat je dingen op je pad sturen, je hele leven lang, zodat je hem leert kennen. Opdat je in de gelegenheid wordt gesteld, dat hij ook zal zeggen, nou heb ik jou gekend. Want hij gaat je pas echt kennen als je gaat doen wat hij zegt. Want er kunnen al zijn beloftes kunnen in werking gaan treden voor jou. Want hen die hij tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd. Mooi is dat, hè? Dus zodra hij je gekend heeft, gaat hij ook ergens toe bestemmen. We hebben een bestemming. En die bestemming is om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden. Lieve mensen, als ze u dadelijk zien lopen, of ze maken met uw kennis, dan zullen ze zeggen, "Tjonge, wat een man, hè? wat een vrouw, het lijkt Yeshua wel. Wat een liefde, wat een genade komt daaruit. Wat is die liefdevol. Voel je als mensen ons ontmoeten of hier binnenkomen, dan zullen ze de vreugde en de blijdschap van de zonen en dochters van God zien. Omdat we wandelen in de geest van God en dat we dat geleerd hebben om tot onze bestemming te komen. Want we willen gevormd worden naar het beeld van zijn zoon. Opdat hij, dat is Yeshua, de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Wanneer werden we ook weer echt geboren? We worden wel wedergeboren door geloof in hem... maar de echte wedergeboorte is uit de dood. Daarom zullen we ook dan weten dat we echt de zonen God zijn. We leven nu nog door geloof. We zijn bezitters geworden alleen maar omdat we de woorden gehoord hebben. Kan ik het laten zien? Hooguit door mijn uiterlijke levenswandel... dat iemand kan zeggen, zo zeg, dat is een man Gods, dat is een vrouw Gods. Een vreugde om het te leren kennen... Het is een uitdaging om ermee aan de slag te gaan. Paulus zegt verder, en hen, weer dat meervoud woord, hè, die hij er van tevoren toe bestemd heeft, heeft hij ook geroepen. Dus als je in die bestemming zo terechtkomt door het geloof en door gehoorzaamheid... Dan ga je tot je bestemming komen om Yeshua, de Messias, gelijk te worden. Heeft hij ook geroepen en hen die hij geroepen heeft, heeft hij ook gerechtvaardigd? Dat betekent rechtvaardig, verklaard. We zijn het niet, maar hij verklaart ons rechtvaardig. En hen die hij dus gerechtvaardigd heeft, oftewel rechtvaardig verklaard heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Nou, over één ding zijn we het eens als het gaat over de verheerlijking van Yeshua. Maar hij verheerlijkt ook u en mij. Maar je zal door dit proces heen moeten in je leven. En dat is niet, ach, moet dat ook nog? Nee, dat is een lust om in die weg te gaan. En Paulus, die snapt dat echt goed. Want voordat je nou zoiets neerzet, lieve mensen, dan moet je erover nadenken: die hij van tevoren ertoe bestemd heeft, heeft hij ook geroepen. En die die geroepen heeft, heeft hij gerechtvaardigd. En die die gerechtvaardigd heeft, heeft hij ook verheerlijkt. Romeinen 8 vers 31, wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Vraagteken, als God voor ons is, wie zal er tegen ons zijn? Nou, er zijn er genoeg natuurlijk. Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Nou, er zijn er genoeg tegen. Maar dat is geen probleem, want je zegt, als nou God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Onze tegenstander is toch eigenlijk niets als het gaat over de heerlijkheid van God? Hoe zal nou hij, Abba Yahweh... die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft... gaat over hetzelfde onderwerp... maar voor ons allen overgegeven heeft... ons, broeder en zuster, met Yeshua... ook niet alle dingen schenken. De overwinning. Over ons oude zondige natuur. Over het vlees. Want als we naar het vlees zijn... zijn we geen zonen van God. Maar als we naar de geest handelen... En dat is een leerproces, dan komen we hierin terecht. Hoe zal nou Abba Yahweh, die zelfs Yeshua niet gespaard heeft... maar voor ons alle overgegeven heeft... ook ons met Yeshua ook niet alle dingen schenken? Ook al komt er morgen de dood voor u in het leven... of over tien jaar of over twintig jaar... er komt een dag, hij zal je opwekken uit het graf. Als je erover wil lezen, neem een boekje mee over de dood is een vreugde om te ontdekken wat dood is en opstanding. Zou hij dan ons met Yeshua ook niet alle dingen schenken? Wie zal uitverkoren Gods beschuldigen? Vraagteken. God is het die rechtvaardigt. God is het die jou rechtvaardigt verklaart. Alleen maar op grond van het geloof in Yeshua, de Messias. En omdat het horen is en doen als je in zijn wegen wandelt. Wie zal veroordelen? Christus Jezus. Hij is de gestorvene. Ja wat meer is. Hij is de opgewekte. Hij zit aan de rechterhand van God. Die ook voor ons pleit. Daar heb ik weer. Wij pleiten niet zelf. We zuchten. Maar het is Yeshua die hoort. De geest de grond. En hij pleit voor ons bij de vader. Wie zal ons veroordelen? Al zijn er genoeg die jou veroordelen. Vanwege je... Gods getrouwe levenswandel. Wie zal je veroordelen? Al zijn er genoeg die je veroordelen. Vertrouw op de woorden van onze Vader. Want Christus Jezus de gestorvene... wat meer is de opgewekte die aan de rechterhand van God is... die ook voor ons pleit. Dank God dat Hij voor je pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Vraagteken. Is dat verdrukking... Hebben wij verdrukking? Wij hebben verdrukking. Benauwdheid? Wij hebben benauwdheid. Vervolging, honger, naaktheid, gevaar of het zwaard? Broeder en zuster, zoals geschreven staat in Psalm 24, vers 22. Om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn gerekend als slachtschapen. Dit klinkt niet leuk, maar hij stelt het wel zo voor. Gelijk geschreven staat: om uwentwil. ...worden wij de ganse dag gedood. Wie is eventueel? U, u. We zijn dienaren van Abba Yahweh geworden. We zijn mededienstknechten met Yeshua geworden. We zijn gekocht en betaald door Yeshua. Zonen en dochters van God geworden. En dan zegt hij, op eventueel vader... ...worden wij de ganse dag gedood. We zijn gerekend als slachtschapen. Laat het een vreugde zijn... ...om als slachtschapen... ...gerekend te worden... Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Dus ook al zijn we als slachtschapen gerekend, we zijn meer dan overwinnaars. Hoe? Door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben verzekerd dat nog de dood, nog het leven, nog engelen, nog machten, nog heden, nog toekomst en nog krachten. Nog hoogte, nog diepte. Nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde gods. Welke is? In... Christus Jezus, onze Heer. Ik wou het ook zo kon schrijven als een Paulus. Wij mogen gelukkig deze woorden leren. Maar ze zullen je in je geloofsleven moeten bouwen. Je zal het elke keer opnieuw moeten lezen. En zeggen wat een vreugde dat we zonen God zijn geworden. Wat een vreugde is het om elkaar op te zoeken. Wat een vreugde om samen op de heilige Sabbat samen te komen. Op de feesttijden des Heeren. Om los te maken van het hele Babylon. Waar verwarring is. Om uit te trekken uit Egypte, waar verwarring is, op te trekken naar het beloofde land. En we gaan dwars door de woestijn. Al mopperend, al mopperend, al mopperend. Want we zijn precies als het volk van Israël. We moeten alleen onze lessen leren. Romeinen 9, vers 1. Ik spreek, zegt Paulus, de waarheid in Christus. Hij spreekt de waarheid in Christus, in messias. Hij zegt, ik lief niet, want mijn geweten getuigt mij dat mede door de heilige geest. Ik heb een grote smart. Ik heb een voortdurend hartzeer, zegt Paulus. En ik denk dat het goed is om na te denken waarover hij pijn in zijn hart heeft. Want zelf zou ik wel wensen van Christus verbannen te zijn. Nou, dat is een extreme uitspraak, grote kan er niet zeggen. Ten behoeve van mijn broeders. Mijn verwanten naar het vlees komt weer het woord vlees. Hij ziet zijn broeders, het Joodse volk, Israël... als mijn broeders, mijn verwanten naar het vlees. Dus ook zijn verwanten zijn naar het vlees. Dat wil nu niet zeggen dat al die verwanten naar het vlees zijn... want er zijn natuurlijk ook die behoorlijk naar de geest zijn. Maar die die naar de geest waren... en Messias, Yeshua hebben leren kennen en leren aanvaarden... die hadden natuurlijk wel iets meer ontvangen uit de geest... Als degene die hem nog niet had gekend En nog niet hebben gezien als Messias. Hij zegt, mijn broeders, mijn verwanten naar het vlees. Ik zou wel wensen dat ik van Christus verbannen zou zijn. Immers, zij zijn Israëlieten. Hunner is de aanneming tot zonen. Hoort u het goed? Wie is de aanneming tot zonen? Zijn dat de heidenen of zijn dat de Israëlieten? Dat is Israël. Hunner is de aanneming tot zonen. En de heerlijkheid, en de verbonden, de wetgeving, de eredienst, de belofte. Want zelf zou ik wensen van Christus verbannen te zijn ten behoeve van mijn broeders, dat is Israël, de verwanten naar het vlees. Immers zij zijn Israëlieten, en aan Israël, broeder en zuster, hunner is de aanneming tot zonen. Hier gaat het helemaal niet over de wereldling, of over de heiden. Of over de volkeren. Hier gaat het over het verbond van God met Israël. Abraham, Isaac, Jacob. Jacob wordt Israël, krijgt twaalf zonen. Voor hen had hij een belofte. Alhoewel Israël zelf in gehoorzaamheid zou moeten gaan wandelen. Want als ze niet in gehoorzaamheid wandelen. blijft natuurlijk Deuteronomium 28 staan. De zegen en de vloek. Hunner zijn de vaderen. Abraham, Isaac en Jacob. Uit hen is het dat het vlees betreft de Christus. Dat was het zaad wat dan vanaf Adam aangekondigd was. Waarop Adam en Eva al gezien hebben. Waaronder al een lam geslacht werd. Hunnen zijn de vaderen. Uit hen is wat het vlees betreft de Christus. Die is boven alles God te prijzen tot in eeuwigheid. Amen. Wat is die? Christus die is boven alles... Christus is boven alles. Er staat niet, hij is boven alles God. Er staat een keurige komma bij. Hij is boven alles. God te prijzen tot in eeuwigheid. Amen. Soms ligt het wel eens gevoelig, maar zo staat het er. Heel duidelijk. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was. Verstaan we dat allemaal? Ik hoef geen Nederlands uit te leggen, hè? Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus was. Dan komt er een hele moeilijke uitspraak. Die in de gestalte gods zijnde het gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht. Hier zijn al heel wat theologen over gestrakeld. Ze hebben de vreemdste dingen erover bedacht. Het gaat over de gezindheid die in u moet zijn, dezelfde gezindheid die ook in Christus Jezus was. En dan zegt hij, die in de gestalte gods zijnde... Wat is nou die gestalte gods? Die in de gestalte gods zijnde het gode gelijk zijn, niet als een roof heeft geacht. Hoe ligt dat nou met ons, als we hierover nadenken? Laat die gezindheid bij u zijn, want daar gaat het over. Welke ook in Christus Jezus was. Dus bij u moet de gezindheid zijn die ook bij Christus was... In de gestalte gods zijnde, ook u zult in de gestalte gods moeten zijn. En het Goden gelijk zijn, hoeven niet als een roof te achten. Je rooft niks van God door gewoon in gehoorzaamheid te wandelen. Dus door in de gestalte gods te wandelen, roof je niet, want dat is de bedoeling van God. En Yeshua, zijn wens was ook om te wandelen in de gestalte van God. Dus Jezus Christus, die in de gestalte gods zijnde het gelijk zijn niet als een roof heeft geacht. Hij heeft het niet gestolen. Dat woord gestalte, 34-44 uit de stroom, is het woordje morfe. En morfe is in de eerste plaats de vorm waarin iemand zich laat zien. U kent mijn vorm. De een is een beetje gezetter en de ander is wat slanker. Maar dat is de vorm waar iemand of iets zich in laat zien. Dus het woordje gestalte is iets waarin je laat zien. Ook Yeshua heeft een gestalte waarin hij rondging, weldoende en genezende alle die tot hem kwamen. Dat is de gestalte van Yeshua. De tweede, het is een uitwendige verschijning. Binnen de theologie willen ze ook nog wel eens een keer over de inwendige praten. Maar dan komt het meer uit de drie-eenheidsleer, omdat ze dan willen verklaren dat Jaber de Vader God is, de Zoon God is en de Heilige Geest als persoon God is. Dan willen ze dus zeggen dat de drie onderscheiden personen één wezen zijn. Dat is onmogelijk, want één wezen heeft geen drie persoonlijkheden. Die in de gestalte gods zijnde het God gelijk zijn niet als een roof heeft geacht. Broeder en zuster, hier praat je over morfen. Dat is de vorm waarin iemand zich laat zien. De uitwendige verschijning van Yeshua. Zo zagen ze hem in Israël rondwandelen. En door de dingen die Yeshua deed en die hij sprak... waren zij die goede oren hadden in staat om te zeggen... dan zijt gij, die komen zo... Zodra iemand hem als de zoon van David zag, want dat wees naar de Messias, hadden ze direct hun genezing te pakken. Zodra ze konden beleiden, zoon van David, dat ik ziende mag worden. Hij zegt, die wordt ziende. Het is heel belangrijk dat we de gestalte van Yeshua en zijn gedrag herkennen als de Messias. U zult ook aan uw gedrag herkend worden of u van Christus bent of niet. Dus ook u heeft een uiterlijke gestalte waarin we kunnen zien wie u bent. Yeshua heeft gezegd in Johannes 10 vers 34 en 35. Is er niet geschreven in uw wet, ik heb gezegd, gij zijt Goden. Jezus is in een discussie met de fariseeën en de schriftgeleerden. En dan beschuldigen ze hem ervan tot hij zegt dat hij God is dan beschuldigen ze Yeshua dat hij zegt dat hij God is. Maar Yeshua heeft dat helemaal niet gezegd. Alleen zij horen met foute oren. Yeshua heeft nooit gezegd dat hij God is... in die zin dat hij Yahweh zou zijn. Is er niet geschreven in uw wet... ik heb gezegd, gij zijt Goden. Dat staat in de wet, in de psalm 82 vers 6. En daar zegt Johannes daarbij... als hij, dat is Abba Yahweh, hen Goden genoemd heeft... Tot wie het woord gods gekomen is. Begrijpt u? Tot wie zijn hier de woorden gods gekomen? Dat is tot degene die het gehoord hebben. Die er overwogen hebben. En naar dat woord zijn gaan wandelen. Zij die de woorden gods horen en doen. Sma. Worden gerekend tot de goden. Je moet het eens opzoeken in de concordantie. Het je goden. Hoe vaak dat het voorkomt. Dat je kan zien, Oh, dus eigenlijk zijn de gelovigen die in getrouwheid wandelen, ziende op Messias, worden in de Bijbel goden genoemd. Dus wij hebben hier een vergadering der goden. Als je terugzoekt naar de vergadering der goden in de Bijbel, ontdek je dat je in de vergadering der goden de Heer enorm kunt aanbidden. Want je doet het met elkaar. Ik was in de vergadering der goden en ik riep de Heer aan. Dan hebben we de samenkomst van gelovigen. Ooit beseft dat we goden zijn? Moeilijk hè? Ik wil haast zeggen: steek je vingers op wie er maar onder God is. Het is een belast woord hè, dat Goden. Ja, het is een belast woord. Maar in de grondtaal in het Hebreeuws is het gewoon Elohim. Het is een meervoudsvorm van Goden. Maar tussen alle Elohim is er één de grootste Elohim. Dat is Yahweh. Paulus zegt in Korinthe: er zijn vele Goden en vele Heren. Nochtans is er maar één God. Dus je kunt rustig praten: we zijn hier onder Goden. Nou, denk er maar over na. Als hij, dat is Abba Yahweh, ons Goden genoemd heeft... tot wie het woord Gods gekomen is... daar ging het over. Lieve mensen, het wandelen in de gestalte van God... heeft natuurlijk ook een ander doorkijkje. Wij die als Gode leven... door ons geloof in Yeshua... en doen wat hij zegt... daarmee deel hebben gekregen aan de verbonden... die God gesloten heeft met Abraham, Isaac, Jacob... met Israël dan hebben we deel gekregen aan de verbonden van God met dat volk Israël. In wezen hebben wij ook een strijd moeten strijden met ons vlees, want Israël betekent strijden met God en overwinnen. Als Jacob strijdt met die engel een hele nacht lang, uiteindelijk grijpt hij hem vast en hij zegt, ik laat je niet eerder los, dan zou je gaan mij zegent. En daar wordt hij Israël genoemd. Hij was een strijder, want hij was bang voor zijn broer, die hij zou ontmoeten over de Jabok heen. En uiteindelijk heeft hij die strijd gestreden met God, door middel van die engel. En daar wordt hij Israël genoemd. Wij hebben ook een strijd te strijden. Wij zullen ook wandelen in de gestalte Gods. Aan ons zullen ze aan de buitenkant kunnen zien wat onze levensovertuiging is. Het God zijn, broeder en zuster, zullen ook wij niet als roof achten. Want we hoeven dat niet te roven, we moeten gewoon doen wat God zegt. Amen. En in zijn uiterlijk, kijk hier komt hij nog een keertje op terug, op dat gestalte. Het is natuurlijk een uitwendige verschijning. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft hij zich vernederd. Halleluja. Hij heeft gehoorzaamheid geworden. Tot de dood, ja tot de dood van het kruis. Dus als een mens heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de dood des kruises. Yeshua is exact dezelfde weg gegaan. Hij moest luisteren naar zijn vader en hij moest echt de weg gaan. Hij vernederde zichzelf om zo te handelen. Het laatste stukje van Filippense, 2 vers 9. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. God heeft hem uitermate verhoogd. En hem de naam boven alle namen geschonken. Opdat in de naam van Yeshua zich alle knie zou buigen. Hé, hey, buigen. Buigen is aanbidden. Het is heel vreemd in de Bijbel. Soms vertalen ze dat woord zich shagach met aanbidden en soms met buigen. Maar het staat maar vijf keer aanbidden, het oude testament. En de rest is allemaal buigen, neerbuigen. Aanbidden is niet zoals we vaak gedacht hebben. Halleluja, prijs de Heer, wapper in de handje, la, weet je wel. Echt niet waar, dat is niet aanbidden. Aanbidden is buigen voor het woord van God. Zo spreekt de Heer, zo spreekt de Vader, zo spreekt de Zoon. Ik buig voor de woorden van vader en Zoon. Als je daar dus voor buigt en je gaat de weg, dat is aanbidden. Zeg nooit meer, oh, zullen we eens even God gaan aanbidden? En lekker opgewonden raken, dat is geen aanbidden. Dat is lofprijzen. Maar aanbidden is buigen voor zijn woord en het doen. ...opdat in de naam van Yeshua zich alle knie zou buigen... ...dat is aanbidden... ...van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. Alle levende wezens zullen uiteindelijk buigen voor die grote God. En alle tong zou beleiden dat Jezus Christus de Heer is... ...tot eer van God de Vader. Uiteindelijk zullen alle handelingen die we verrichten... ...ook de handeling van Yeshua zullen tot eer zijn van... God de Vader. En laat je nooit meer wijsmaken dat Jezus Yahweh is. Yahweh is de enige waarachtige God. En Yeshua is de enige geboren zoon van God. Dus de basis van ons geloof. Yeshua die zegt in het hoge priestelijk gebed. Dit nu is het eeuwige leven. Dat zij u kennen, de enige waarachtige God. En Yeshua die gij gezonden heeft. Amen.